Goedemorgen allemaal. Welkom in de Veenaardkerk. Fijn dat je hier vanmorgen gekomen bent. Misschien ben je hier vandaag voor het eerst. Misschien kom je wel vaker. Ik wil je uitnodigen de dienst te beleven op een manier die bij je past. En we gaan vandaag een hele mooie dienst met elkaar beleven. We gaan vandaag lekker zingen. We gaan luisteren naar woorden die gezongen worden. We gaan uit de Bijbel lezen. We gaan ook luisteren naar de woorden die in de Bijbel gezet worden. En uh, ik denk dat het ook een mooi moment is om uh, iets te vertellen, want Lars uh, is vandaag de voorganger hier in de kerk. Lars die, uh, is uh, afgelopen 20 mei is die, uh, opnieuw vader geworden. Hij heeft een zoon gekregen, Samuel. Het is het, uh, het broertje van Sela, van de dochter die jullie al hebben. En uh, namens de Veenhaardkerk willen we jou en uh, Roelien uh, van harte feliciteren met de geboorte van jullie uh, zoon. Hartstikke mooi. Heel veel geluk met elkaar. En het is ook altijd mooi om even zo'n foto te bekijken. Um, ik denk dat het ook een, een hele mooie overgang is van waar we vandaag mee aan de gang gaan. Um, het thema van vandaag is woorden van waarde. En ik denk heel mooi aansluitend uh, bij Lars. Ik denk op het moment dat je kind geboren wordt... heb je altijd een heel mooi moment, een woord dat ze zeggen... gefeliciteerd, het is een zoon. Of gefeliciteerd, het is een dochter. Zoiets komt heel sterk bij je binnen... Afgelopen week hebben misschien een heleboel hier de vlag uit mogen hangen. Die hebben een telefoontje gekregen met gefeliciteerd, je bent geslaagd. Dat woord geslaagd is ook zo'n bijzonder woord van waarde. Nou wil ik eens even weten, we gaan het vandaag hebben over woorden van waarde. Komt er nu misschien een woord bij jullie op? Of een woord uit de Bijbel of iets wat heel erg betekenisvol voor je is? Wat je misschien met ons wil delen? Welk woord van waarde komt er misschien op dit moment in je op? Genade. Genade. Mooi. Nog meer woorden? Respect. Liefde. Mooi, ja. Respect, hoorde ik al. Ja. We gaan het vandaag hebben over de kracht van die woorden. Een woord zegt soms al genoeg. Een woord kan heel mooi gevoel meegeven. En daar gaan we het vandaag over hebben. De woorden van God, wat Die met ons doen. Ik wil graag een zegen gaan vragen over deze dienst. Mocht je nou niet gewend zijn om te bidden, kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we samen bidden. Lieve Heer, Vader in de hemel. Wat fijn dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen komen. We mogen u ontmoeten, we mogen luisteren naar uw woord. Heer, we komen hier allemaal op onze eigen manier. Misschien komen we hier om naar de muziek te luisteren. Misschien komen we hier om even met onze gedachten tot rust te komen. Of willen we gevoed worden door uw woord. Heer, het mag er allemaal zijn. Wilt u ons het gevoel geven dat we straks sterk weer de kerk kunnen verlaten. En Heer, wilt u met ons zijn? Wilt u een zegen geven over deze dienst? Dat vragen we u om Jezus' wil. Amen. We gaan zo meteen zingen... En in de kerk is het gebruikelijk hier dat we gaan staan tijdens het zingen. We zingen twee liederen. Het tweede lied is een kinderlied. Het eerste lied is gewoon voor iedereen. Dus mag ik jullie vragen te gaan staan? Binnen de kerk hebben we ook straks een eigen programma voor de kinderen. Maar voordat de kinderen naar hun programma gaan... wil ik eerst even iets laten zien. Vorige week hebben de kids iets moois gemaakt. Vorige week hebben de kinderen gewerkt aan de Toren van Babel. En het verhaal van de Toren van Babel is... dat de mensen een hele hoge toren wilden maken. Ze wilden zo dicht mogelijk bij God komen. En terwijl ze hem aan het bouwen waren... Gebeurde iets, ze gingen ineens allemaal een andere taal spreken, ze verstonden elkaar niet meer. En ze trokken eigenlijk weg uit de stad Babel, het was niet gelukt. En de kinderen zijn toen heel druk bezig geweest bij de kids om ook een toren te maken. Met uh, spaghetti en marshmallows, erg lekker om daarna ook op te eten. En om te kijken hoe hoog die toren kon worden. En het was heel mooi, want um, Gerike de leiding van de kids, die vertelde toen... De mensen wilden Gods plek innemen en wilden met die toren in de hemel zijn. En toen reageerde een van de kinderen heel mooi en die zei, ja, maar God woont al in mijn hart. Dichterbij kan niet. En ik denk dat het ook heel mooi aansluit bij woorden van waarde waar we het vandaag over gaan hebben. Zo waren de kids vorige week bezig. Uh, vandaag zullen ze met iets anders aan de gang gaan en... Uh, dan is ook nu het moment gekomen dat ze naar hun eigen programma toe gaan. We hebben vandaag twee programma's. Het eerste programma zijn de Veenhard Kruimels. Dat zijn de kinderen van 0 tot 4 jaar. En die mogen zo meteen naar achter in een zaaltje. Daar worden ze opgevangen door Marianne, Rozenmarijn en Kato. En dan hebben we vandaag ook nog het programma voor de Veenhard Kids. Dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 van de basisschool. Die mogen mee met Esther en met Denise... En die moeten even nou, kijken of een jas aan moet, maar die lopen namelijk even buiten om naar een school hier vlakbij en daar krijgen zij hun eigen programma. Um, wij gaan zometeen een lied zingen en uh, we wachten even tot alle kinderen naar hun eigen programma gaan. Mogen jullie nu gaan? Dit is het moment om de Bijbel te openen. en te kijken welke woorden daarin staan. Um, alles wat ik voorlees is ook mee te lezen zometeen op de biemer. We lezen een stukje uit Micha. En daarna lezen we ook nog even een stuk uit Efeze. En het stuk is eigenlijk. Um, wat betekent het eigenlijk om te geloven? Micha 6, vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. En dan ga ik verder bij Efeze. Eén in Christus. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, die heerser over de machten in de lucht... De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerte. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus, door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voortstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen, om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. We gaan luisteren naar Lars. De kracht van woorden. Woorden van waarde... Daar gaan we vandaag over nadenken. En ik kwam een voorbeeld tegen van de waarde van woorden, de kracht van woorden... ...op een marketingblog die ik uh, volg voor mijn werk als ondernemer. En daar werd het voorbeeld beschreven van Amazon. Amazon, de grote wereldwijde webwinkel waar je echt nou ja, alles kan bestellen. En zij zijn heel erg in het begin, toen ze nog niet zo groot waren... ...begonnen met wat experimenteren. En ze gingen experimenteren met woorden... Ze gingen proberen, wat is nou die kracht van woorden? Dat gingen ze proberen uit te vinden. En wat ze deden is dit. Als je op een webwinkel iets koopt, dan uh, stop je het vaak in je winkelmandje. En dan kun je natuurlijk weer doorwinkelen of je kunt gaan afrekenen. Maar slimme webwinkels die geven dan natuurlijk ook suggesties. Hè? Dus als jij, uh, nou, laten we zeggen, uh, een, een mooie zonnebril koopt... dan doet een goede webwinkel suggesties. Bijvoorbeeld, uh, hey, uh, misschien... Uh, dit hoesje erbij doen, of, uh, of wat zonnebrand, of nou, wat zou nog meer passen bij een, bij een zonnebril, uh, bijpassende badkleding in dezelfde kleur, ik noem maar wat. zoiets. Dat soort suggesties, dat doet een goede webwinkel. En daar was Amazon ook mee bezig. En waar ze mee gingen experimenteren was dit. De woorden die boven die suggesties stonden. Je zou er natuurlijk boven kunnen zetten, um, probeer dit ook uit. Dubbele punt en dan een paar plaatjes van die producten. Het tweede wat ze probeerden was dit. Anderen kochten ook het volgende. Nou, Welke van de twee denk jij dat beter werkte? Ik zie mensen al een beetje knikken. Dat is ook door de volgorde waarin ik het stel. Dat is flauw natuurlijk. Maar anderen kochten ook het volgende. Dat is het Amazon principe gaan heten op internet. Dat je iets aanprijst en dat je daarbij zet. Anderen kochten ook het volgende. Die woorden die gaven Amazon zo'n 20-30% meer omzet. Waar woorden, de kracht van woorden. Sociale psychologie kwam er natuurlijk een beetje bij kijken, kudde gedrag. Maar het scheelde enorm op hun verkoopcijfers. En ze zijn er misschien wel heel erg groot mee geworden. Commerciële kracht van woorden, maar dat geldt natuurlijk ook persoonlijk. Dat je bepaalde momenten hebt in je leven waarin je woorden meekrijgt, Waarin je woorden hoort over jezelf. Sommige woorden blijven je altijd blij. Wat waren bij jou nou woorden? Woorden van waarde waarvan je denkt, hey, die zijn me altijd bijgebleven. Die heb ik gehoord, lang geleden, misschien kort geleden. En die vergeet ik nooit meer. Het is natuurlijk te hopen dat ieder van ons hier als kind waardevolle woorden, opbouwende woorden heeft, heeft gehad toen hij of zij werd opgevoed. En dat onze kinderen die woorden nu ook nog meekrijgen. En... Het werd al even gezegd aan het begin, misschien ben je wel geslaagd deze week. Geslaagd, wat een belangrijk woord om te horen. Of denk aan die ene keer dat je te horen kreeg of dat je het las. Die paar woorden, ik hou van jou. Die keer dat je lovende woorden kreeg op je werk, één op één met je manager in een jaargesprek. Of misschien wel voor de hele groep van collega's in een speech. Je hebt het goed gedaan. Geweldig, bedankt. Belangrijke woorden. En we snappen, denk ik, allemaal wel dat woorden van waarde kunnen zijn. Maar we weten natuurlijk ook dat woorden ook andersom kunnen werken. Dat ze juist vernietigend kunnen werken. Dat ze niet opbouwend zijn. De kracht van woorden is groot. En ook als het om het geloof gaat, dan gaat het vaak over woorden. We zijn hier niet niets vanochtend bij elkaar. Er klinken woorden in de muziek. Er worden woorden uit de Bijbel voorgelezen. Ik spreek ze nu uit. En. En als je met geloof bent opgegroeid, dan, dan heb je misschien ook wel eens uh, woorden gehoord bij een doop of bij een beleidenis. Dat er een of twee regels uit de Bijbel werden meegegeven aan een kind of aan een volwassene. Als belangrijke woorden, woorden van waarde die je bij je kunt dragen. En in de kern gaan die woorden, in de kerk denk ik altijd over het evangelie. Het evangelie, het goede nieuws dat Jezus Christus voor ons geleefd heeft, gestorven is en ook weer is opgestaan. En dat het daarom goed is tussen God en ons. En dat we als blije mensen door het leven mogen gaan, overtuigd van het goede nieuws. En dat is goed nieuws voor iedereen. Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan. Die goede woorden die klinken en die, die moeten eigenlijk altijd klinken in een kerk. Dat zijn de woorden waar het om gaat. Dat zijn de belangrijkste woorden die je kunt horen. Het goede nieuws van Jezus Christus. En toch hebben we een Bijbel waar nog veel meer woorden in staan. En ik geloof, en dat is een beetje de vooronderstelling vandaag, dat die woorden van waarde zijn. En dat die ons leven kunnen raken, dat ze binnen kunnen komen, dat we ze bij ons kunnen dragen en dat ze impact hebben. Dat is de vooronderstelling waarmee we vandaag naar een aantal van die woorden gaan kijken. En eerst dat, ja, die paar woorden uit Micha 6, vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Als een soort samenvatting, als een antwoord op wat betekent het nou om te geloven. Wat vraagt God nou voor mij? Als ik geloof dat Hij er is, dat Hij bestaat, dat Hij er ook voor mij is. Wat betekent dat nou? Wat is de kern? En Micha die, die heeft daar wel een antwoord op. Dat ene vers, Micha 6 vers 8. Net daarvoor, als je een Bijbel bij je hebt, kun je het lezen en anders thuis misschien nog. Net daarvoor bespreekt Micha eigenlijk wat heel veel mensen dachten en ook nog steeds wel denken vandaag de dag als het gaat over geloven. Wat is nou de kern? Nou, sommige mensen denken dat het gaat over, over bij God komen en offers brengen. Dat het gaat over, over je bezit en dat aan God overdragen. Dat het gaat over je best doen voor God, om een goed persoon te zijn, om een goed leven te leiden. Acceptabel te zijn voor God. Veel mensen denken daaraan als het gaat over, over religie, over geloven. Als het gaat over de God van de Bijbel, dan is dat niet de kern. Bij deze God is het niet, niet het belangrijkste wat je in je handen meebrengt naar God toe. He, offers, bezit. Deze God is het belangrijk dat je, dat je meebrengt, dat, uh, de, bij deze God is het gedrag belangrijk. Het gedrag als gevolg van wat er in ons hart leeft. En dat staat in die samenvatting. Niets anders dan recht doen, trouw te betrachten, nederig te, weg te gaan van je God. Dat is bij deze God van de Bijbel belangrijk. Als antwoord op de vraag, waar gaat het nou eigenlijk over in geloven, wat is de kern? En heel vaak, want deze tekst wordt vaker gebruikt in kerkdiensten, belangrijke woorden, aansprekende woorden, korte samenvatting. En dan wordt vaak dat eerste eruit gehaald. Niet, niets anders dan recht te doen. Dan wordt er gezegd, ja zie je wel, God die vindt het belangrijk dat er recht wordt gedaan. En dat is ook zo. Hij vindt het belangrijk dat er gerechtigheid geschiet op deze aarde tussen mensen. En, uh, en dan wordt er een oproep gedaan. Verschil maken. Impact hebben. En dat is ook allemaal heel belangrijk. Ik wil vandaag focussen op dat laatste deel van wat Micha zegt. Nederig de weg te gaan van je God. Als antwoord wat het betekent om te geloven. De weg gaan van God. Het zou zo tegeltjeswijsheid kunnen zijn. Tegeltje, 12 bij 12 centimeter. Geloven is de weg gaan van je God. Maar zoals altijd met tegeltjes wijsheid, je hebt maar beperkte ruimte. Dus dat moeten we een beetje uitdiepen. Geloven is de weggaan van je God. Oké, okay, wat betekent dat dan? Nou, daarvoor hebben we dat tweede stuk gelezen uit Efezius 2. Waarin ook de weg van God wordt genoemd. Wat is geloven nou? De weggaan van God. Daar eindigt Paulus mee. Paulus die de brief aan de Ephesus heeft geschreven. Maar daar begint hij niet mee. Hij begint met een wereld te schetsen, met mensen, een groep mensen te schetsen die niet de weg van God met een hoofdletter gaan, maar die de weg gaan van de God van deze wereld. God van deze wereld, wie is dat? Nou, hij zet het erachter, de Heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Die God met een met de kleine letter de god van deze wereld die heerser die geest dat is de duivel. De duivel je zou kunnen zeggen de tegenstander van God. Het tegenovergestelde van alles wat God voorstelt. Wat wij geloven over God. God die goed is, God die goede bedoelingen voor heeft met ons als mensen, met deze wereld. Je zou kunnen zeggen dan is de duivel het tegenovergestelde, die tegenstander van God. Als God licht is, dan is de duivel donker, duisternis. En Paulus zegt, onder ons, en hij zegt het zonder schroom, onder ons zijn er mensen die ervoor kiezen om niet in dat licht te lopen, maar in het donker, die, die God van de wereld achterna gaan. Waar leidt die weg naartoe? Die weg van de God van deze wereld. Nou, die tegenstander, die doet er alles aan om Gods mooie, om goed, Gods goede schepping te vernietigen. Met name de mensen. Om die mensen te frustreren. Om ze ongelukkig te maken. Om ze verdrietig te maken. En het is zijn uiteindelijke doel om het menselijke ras nou, op, de, op de snelweg naar de dood te zetten. Dat is het uiteindelijke doel van Gods tegenstander. Die macht heeft hij ook. En... Paulus zegt, die macht zit als het ware in de lucht. Soms merk je er heel duidelijk iets van. Soms is het wat subtieler. Maar met die aanwezigheid van de duivel en mensen die eigenlijk de weg van het donker kiezen, de weg van de God van deze wereld, staat het er dus eigenlijk niet zo best voor. Dat is wat Paulus in ieder geval schetst. Een groep mensen, een wereld wat hij om zich heen ziet. En ik denk dat dat, dat, dat haak staat op... Op hoe wij, hoe mensen om ons heen naar deze wereld kijken, naar onszelf kijken. Met name als we naar onszelf kijken. Er is toch niet zoveel mis? Zo erg is het toch ook weer niet? Um, eventueel is er wel een beetje ruimte voor God, maar ik red het ook wel prima in mijn eentje. Het gaat best wel goed. Zo erg is het toch allemaal niet? Toch zegt Paulus: u ging niet de weg van God het hoofdletter. En hij heeft het over wij, wij, wij. Dus hij hoorde er ook bij. Hij ging ook eens die weg die niet van God was. Is dat nou complete onzin? Weet ik niet. Ik volgde de afgelopen tijd met veel aandacht het nieuws over bijvoorbeeld Sepp Blatter. De grote baas van de FIFA. Die, uh, nou ja, de meeste... Mensen voelden het al ergens wel aan dat het misschien niet helemaal pluis zat met deze beste man. Maar de, de, de grond onder zijn voeten werd nu toch echt te heet. En hij heeft de afscheid aangekondigd. Het is alweer even geleden. En het werd bekend, eigenlijk wat iedereen al wist, dat de FIFA en maffia niet heel ver uit elkaar liggen. Dat er corruptie was, omkoping, verrijking. En ga zo maar voort. En het onderzoek gaat ook nog steeds verder. En zelfs zouden er linkjes liggen in Nederland. Met al die schandalen. Zo goed gaat het niet altijd. En voor wie dat allemaal nog een beetje te groot vindt. Euh, NS lijkt de FIFA wel. Kopte de kranten. Nog niet zo heel lang geleden. En dan gaat het niet over de vertraging. Dat is ook erg vervelend. Als die er regelmatig is. Maar dan ging het over de top. Die niet betrouwbaar was. Die ongeloofwaardig was. Waar fraude bedrog is gepleegd. Is het dan zo raar dat Paulus schrijft. Net als zij lieten wij... Allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerte. Begeerten naar meer macht, meer geld, meer invloed. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen. Dat is wat Paulus schrijft. Dat is eigenlijk vind ik een hele eerlijke, maar net zo goed confronterende analyse van nou, de tijd waarin we leven, de cultuur waar we onderdeel van uitmaken en waarin we zelf ook mee moeten gaan. We we moeten eenmaal door met ons leven, we moeten onze baan doen. En soms is het zo moeilijk, soms is het zo verleidelijk om die andere weg te kiezen. Om niet Gods weg te gaan, maar ja, de makkelijke, de snelle weg te kiezen. Dat is wat Paulus schrijft. Analyse van deze wereld, analyse van hoe we zelf misschien ook wel in elkaar zitten. Of hoe we de dingen deden. Maar hij gaat ook verder. En ik wil eerst een verhaal vertellen. In 1970 werd een, uh, werd een dorpse jongen, werd wereldberoemd. En ik heb het over James Harriet. Ik kende ken de man ook niet voordat ik het verhaal las. Maar deze man, James Harriet, die schreef boeken. En je zou kunnen zeggen, het was de, het was de hele vroege voorloper van Boer zoekt vrouw. Um, want hij schreef boeken over het normale leven op het platteland. Over, over boeren en hun boerderijen. Over de dieren die er waren. En al de dingen ja, die ze deden. En je zou kunnen zeggen, nou, misschien een beetje suf. Maar net als boer zoekt vrouw. Het werd ontzettend goed gelezen. Het werd ontzettend goed gelezen. En miljoenen boeken gingen erover de toonbank. En uh, nou, deze man, deze James Herriot. Die vertelt op een gegeven moment over zichzelf. Dat hij uit eten gaat. Samen met zijn vrouw. Ze hadden iets te vieren. Waarschijnlijk iets van een jubileum of zo. En ze... Ze rijden heel eind om, uh, om naar een goed restaurantje te komen. En ongemerkt verliest hij uh, tijdens die reis zijn portemonnee. Dus, uh, dus ze eten lekker. Nou, je snapt het al. Het moet afgerekend worden. En hij ontdekt portemonnee verloren. Oeps. Dus dat vertelt hij natuurlijk aan de meneer de ober. En de ober zegt, maak u niet gerust. Uw rekening is al lang betaald. Dus hij is natuurlijk verbaasd en ook wel opgelucht ergens. Hè. Verbaasd en opgelucht gaat soms heel goed samen. En wat hij niet wist, is dat zijn zakenpartner... die wist van het jubileum en die wist van het etentje... die zakenpartner had alvast opgebeld naar de restaurant... en had gezegd, ik betaal de rekening van dat diner. Zet het maar op mijn naam, een persoonlijk geschenk aan het stel. Nou, heel simpel verhaaltje, zo'n verhaaltje van alle dagen... wat hij dan op een gegeven moment vertelt... De verbazing en de opluchting van het moment in dit verhaal zou je als het ware kunnen vergelijken met wat Paulus in Ephesus 2 probeert te schetsen. Verbazing en opluchting. Wat hij probeert op te roepen als het gaat over Gods grote genade. Over Gods grote geschenk. Het evangelie dat Paulus Deelt in Efesius 2 is veel meer dan een soort extraatje voor mensen die eigenlijk toch wel al een prima leven hebben. Nee, Paulus zegt het geeft leven aan de doden. Hij zegt het letterlijk zo, hij heeft ons die dood waren door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Het is een radicale redding van een dreigende ramp, zo beschrijft Paulus het. En het antwoord van God is een uitweg. Het antwoord van God gaat door de dood heen in een nieuw leven met Jezus Christus. Probeer de verbazing, probeer de opluchting eens te voelen. Een dreigende ramp, een dreigende dood. Maar God heeft een antwoord. God geeft een uitweg, een uitweg door de dood van Jezus Christus heen naar een nieuw leven. Voel je iets van die opluchting? Voel je iets van die verbazing? Wat heeft God gedaan in mijn leven voor mij? Dit is Gods grote geschenk. De rekening is betaald. Streep erdoor. Op een andere naam gezet. Definitief. En dan komt die nederigheid uit Micha 6 ook terug. Gelovigen worden door zijn genade gered. Ze worden door God gered. Het is Gods werk, het is Gods cadeau. Paulus zegt dat zo. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En het is geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan er zich op laten voorstaan. Je kunt jezelf niet beter voordoen dan je bent. Het is genade. Je hebt het gekregen. Genade, dat nieuwe leven van God. Dat is, dat is niet een, een soort automatisme op, op basis van een goed leven. Nee, het is altijd onverdiend. Maar toch gekregen. Dat is gaaf. Dat is goed. En daar mag je best wel een beetje verbaasd over zijn. Best wel een beetje opgelucht over zijn. Dat is wat Paulus probeert te doen als hij dit beschrijft. En dus kent Efesius 2 een enorm contrast. Aan de ene kant mensen die eerst de weg gingen van deze wereld. Van de God van deze wereld. Van de duivel. Die leefde in het donker. En aan de andere kant mensen die in Jezus Christus een nieuw leven ontvangen, genade ontvangen, gered zijn. En die dus de weg gaan van God, van het donker naar het licht. Een make-over, zou je kunnen zeggen, een make-over van formaat. Hij heeft ons gemaakt totdat we nu zijn, zegt Paulus, in Christus Jezus geschapen. Dood door onze zonden, maar met Christus levend gemaakt. Makeover XL als gevolg van kruis en opstanding van Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen: God is de makeover specialist. Of als je nog anders wil zeggen, als er staat God heeft ons gemaakt, dan staat er in de, in de grondtekst iets van vakmanschap. Een vak beoefenen. Ergens goed in zijn. Kunstenaar. Dat is wat er een beetje wordt opgeroepen. God heeft ons gemaakt. Wat God in Jezus met ons heeft gedaan, dat is vakmanschap, dat is kunst, dat is bijna artistiek, zoals het maken van een gedicht, zoals het maken van een, uh, van een bepaalde afbeelding van een schilderij, zoals het maken van muziek. Het leven wat wij mogen leven omdat we geloven in God, omdat we geloven in dat goede nieuws, zou je kunnen vergelijken met, het, met, met bladmuziek. De muziek die we nu in ons nieuwe leven spelen, dat is, de, dat is de meest echte, dat is de meest menselijke manier van mens zijn. Zoals God het heeft bedoeld, zoals God het voor ogen had. De weg van God gaan is die nieuwe bladmuziek volgen. Regel voor regel afspelen zoals God het bedoeld heeft. De weg van God lopen in het licht van van Gods geschenk, van Gods genade, van het nieuwe leven dat Hij ons wil geven. Dus, Hij heeft ons gemaakt, vakmanschap van God, tot wat we nu zijn, in Christus Jezus geschapen, dus nieuwe mensen, een nieuw begin voor ons is er ook. Hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn, in Christus Jezus geschapen, om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Je zou kunnen zeggen, die nieuwe bladmuziek, die, die, die richting die ons leven opgaat, die staat dus vol goede daden. De weg gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Daar zitten nog twee dingen in. De weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Goede daden. Goede daden, dat, zijn, dat, dat is dus mens zijn zoals God het altijd heeft bedoeld. Zoals God het heeft bedacht. Gods geschenk van nieuw leven is zo groot, is zo overweldigend als je dat overkomt, als je hem leert kennen, als je God aanneemt, als je heer en je verlosser, dan, dan heeft dat impact. Dan geschiet er een soort make-over. En dat is interessant, als je naar gelovigen kijkt, dan zie je dat bij de ene die make-over, die bekering, ander woord voor make-over, dat dat heel geleidelijk gaat. Dat duurt soms... Nou ja, een, een mensenleven lang. En bij de ander is die makeover, nou ja, in een, in een oogwenk gebeurt. Iemand die compleet omturnt en zegt, ja, ik geloof, ik ga ervoor, ik geloof in Jezus. En die makeover, hoe dat ook gaat, of het nou snel gaat, of langzaam, geleidelijk, dat is een beter woord. Die heeft altijd impact. Het gebeurt. Er gebeurt iets. En in het leven van het gelovigen vertonen zich... Het is tekenen van dat nieuwe leven van Gods genade. De liefde die je van God ontvangt, die wil je ook weer uitdelen. Later in hoofdstuk 4 tot en met 6, de moeite waard om nog eens na te lezen thuis, van Ephesius werkt Paulus die goede daden ook nog meer uit. En ik wil twee dingetjes voorlezen. Hij zegt, ik vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. En dan noemt hij een paar dingen, wees bescheiden, wees zachtmoedig, wees geduldig, verdraag elkaar uit liefde. Iets verderop zegt hij dan, ga de weg van de liefde, zoals Christus Jezus die weg gelopen heeft. Je zou kunnen zeggen, dat is de kortste samenvatting van wat het betekent om te geloven. De weg van God gaan is de weg van de liefde gaan. Die goede daden, de weg van de liefde gaan. En wat er ook staat, is dat God die goede daden voorbereidt. Ik denk dat daaruit blijkt dat God een, een specifiek doel heeft. Een uniek doel heeft met een ieder van ons. Met in ieder. een ieder. Paulus zelf schrijft en zegt ook over zichzelf dat hij een roeping had ontvangen. Om God te dienen. En om het evangelie van God, het goede nieuws van, van Jezus te verkondigen aan mensen die het nog niet gehoord hadden. Aan de heidenen zoals hij dat dan zelf zegt. En denk eens over na. Neem die vraag eens maar in huis. God bereidt goede daden voor in ons leven. Wat bereidt hij voor jou voor? Wat bereidt hij voor mij voor? De grote vraag, waar roept God mij toe? Wat bereidt hij voor in jou? In, mijn, in ons leven. Twee korte laatste afsluitende opmerkingen. Bij het gaan van de weg van God. De eerste is relativeren. Ik denk dat geloven heel stressvol, heel ingewikkeld kan worden... als je je steeds maar afvraagt... Um, wat moet ik doen? Wat is de goede keuze nu op dit moment... Doe ik het wel goed genoeg? Ben ik eigenlijk wel... waardig in Gods ogen? Ik maak ook zo vaak fouten. Ik denk dat het belangrijk is... om af en toe al die keuzes, al die dingen die we doen... om het te relativeren. Om te zeggen... ik plaats het in een groter geheel. Dat is ook genade. Natuurlijk moeten we allemaal keuzes maken. Dat komt soms dagelijks op ons af. Maar misschien... Ik houd het maar bij mezelf, maar ik denk dat het voor ons allemaal geldt. Misschien moet ik maar wat meer vertrouwen dat mijn leven geleid wordt. Dat God inderdaad, zoals Paulus zegt, dat hij de goede daden voorbereidt. Dat hij een bepaalde weg heeft voor ons leven en dat we die mogen volgen. En dat dus zelfs mijn output, de dingen die ik doe voor anderen die ik voor anderen kan betekenen, wat minder afhankelijk is van mezelf. Dat ik het een beetje mag relativeren. God bereidt de goede daden voor. Hij heeft een plan met deze wereld. Hij heeft een plan met mijn leven. Dus mag ik, mogen wij de uitdaging aannemen om, om ons heen te kijken en te kijken, hé, hey, waar is God al aan het werk? Waar begint God iets goeds? Waar zie ik een kans, een mogelijkheid om aan te haken bij wat God doet? Waar hij misschien mij ook wel vraagt, hey, doe je mee? Ga je achter mij aan? In plaats van dat ik zelf voorop moet lopen en alles zelf moet bedenken, zelf de goede keuzes maken, zelf het initiatief moet nemen. We mogen best wel een beetje relativeren. God bereidt de goede daden voor. We hoeven slechts maar aan te haken. Dat is wel een kunst en daarbij kom ik bij het tweede. Want ja, um, hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe weet je dan waar kan ik bij God aanhaken en zo? Nou, als woorden echt kracht hebben, als woorden echt van waarde zijn, en ik geloof daar wel in, dan denk ik dat het evangelie dus verschil kan maken in ons leven. Dat er echt impact kan zijn. Toch? Maar dat is nu juist wel vaak het lastige. Als het gaat over geloven, als het, als het gaat over, denk ik, het leven van veel gelovigen. Want je kunt je elke zondag... Eens in de twee weken kun je naar een kerk gaan. Kun je je weer vullen met woorden van God. Met woorden van waarde. Met woorden die kracht hebben. Waar veel potentieel in zit. He, je kunt je vol drinken als het ware. Maar ik denk als we eerlijk zijn. Als ik naar mezelf kijk. Dat onze weg met God. Soms een. Nou ja. Een, een, een slappe aftreksel is van wat het zou kunnen zijn. Van. Zijn. De potentie die het heeft. We proberen het soms wel. Maar het is ook moeilijk. De weg met God gaan. Hoe doe je dat? Nou, management guru uh, Stephen Covey. Die zei het volgende. Hoe we de wereld zien. Bepaalt wat we doen. En dat bepaalt de resultaten die we zullen krijgen. Hoe we de wereld zien. Dat bepaalt wat we doen. En dat bepaalt de resultaten die we krijgen. Of nog korter, heeft hij het ook wel samengevat, verander je denken, verander je doen. Verander je denken, verander je doen. Ik denk dat het ook een bijbelsprincipe is voor elke gelovige die de weg wil gaan van God. Het gaan van de weg van God, dat wint aan kracht, dat wint aan impact. Dat, dat, dat wordt veel beter als je doet wat Jezus zegt, namelijk dit. Als iemand in mij blijft en mijn woorden in hem, dan zal hij veel vrucht dragen. Johannes 15. Als iemand in mij blijft en mijn woorden in hem, dan zal hij veel vrucht dragen. Als je nou de weg van God wil gaan, dan is de eerste stap deze. Vul je dus met woorden van Jezus. Vul je met woorden van het evangelie, van het goede nieuws vul je met Bijbelse woorden van waarde. En dat kun je doen door, door teksten te lezen uit dezelfde Bijbel. Op je in te laten werken om er goed de tijd voor te nemen. Maar er is ook muziek die datzelfde bewerkstelligt. En ik wil je vandaag een goede suggestie meegeven helemaal aan het slot. Dit is een cd en dat is een cd van Woorden van Waarde. Die titel van vandaag komt niet helemaal uit de lucht vallen. Woorden van Waarde. En daar staan allerlei nummers op waarbij... Letterlijke bijbeltekst op muziek is gezet. Ik heb geen aandelen. Dus ik kan het trouwens veilig aanprijzen. Uh, maar ik vind het een hele mooie muziek. En een uh, en letterlijke bijbeltekst op muziek. En je zal zien als je, als je probeert op die manier. Woorden van God tot je te nemen. Je dagelijks te vullen met zijn gedachten. Dat uh, bijvoorbeeld deze muziek je daar heel goed bij kan helpen. En dat die woorden dan blijven hangen in je hoofd. En dat als je je leven leeft. Als je de weg gaat van je leven, dat dat je ook helpt om in vertrouwen en met kracht de weg te gaan van je God. We gaan luisteren naar een van die woorden van waarde. En dat lied heet niet geheel toevallig de weg van God. Twee letterlijke bijbelteksten die vandaag centraal hebben gestaan op muziek. Laat maar horen. Graag wil ik met jullie bidden. Heer, bedankt voor al die mooie woorden die we vandaag hebben mogen horen. De mooie woorden die we mogen ontvangen. Heer, er zijn een heleboel woorden die ons sterken. Er zijn ook woorden die ons verzwakken. Wilt u ons helpen om de goede woorden in ons op te nemen? Uw woorden en die dan ook uit te dragen naar de wereld om ons heen. En Heer, als we woorden horen die ons verzwakken... wilt u ons dan helpen om die om te zetten naar iets positiefs? Zodat wij in onze kracht staan en stralen naar de wereld buiten om ons heen. Heer, een heleboel mensen hebben afgelopen week gehoord dat ze geslaagd waren. Zoveel mooie woorden van waarde. Gefeliciteerd, je bent geslaagd. De vlag mocht uit. Helaas zijn er ook onder hen die gehoord hebben... Sorry, je bent gezakt. Dat doet pijn, dat doet heel veel pijn. Heel wilt, wilt u met hen zijn. Met het geluk van wie geslaagd is en met degene die verdriet hebben. Hier in de wereld om ons heen gebeurt ontzettend veel. Soms schieten de woorden ons ook tekort. Dan zijn er gewoon geen woorden voor, voor wat we allemaal meemaken. Mooie dingen, verdrietige dingen... Wilt u ons dan ook de kracht van de stilte geven? En alleen maar een blik naar iemand, dat kan dan al genoeg zijn. Dat is soms meer dan duizend woorden. Heer, ik wil graag een moment van stilgebed, zodat we bij u onze eigen woorden neer kunnen leggen. Of dat we gewoon even kunnen luisteren naar uw stem. Want zolang we praten, kunnen we u niet horen. Heer, we leggen onze gedachten even bij u neer. Bedankt Heer voor alle mooie woorden van waarde die u aan ons geeft. En wilt u ons helpen dat wij uw weg kunnen volgen. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. We zijn uh, bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Uh, toch nog een paar woorden in de mededeling. Allereerst wil ik even de aandacht geven aan de bloemen. Wij zijn als Veenhardkerk altijd gewend om bloemen te geven... En uh, dit keer willen we, Lars, jou de bloemen aanbieden voor de geboorte van jullie mooie zoon. Alleen, uh, Lars is niet de enige die vandaag bloemen krijgt. We willen nog meer bloemen uitdelen en dat willen we doen aan iedereen, um, alle jongeren uit de kerk die afgelopen weken gehoord hebben dat ze geslaagd zijn. Nou heb ik een aantal um, namen doorgekregen. Ik heb doorgekregen Rosalie Schouten. Gefeliciteerd! Ja. Ik heb doorgekregen Lianne Kramer, die zie ik even niet zitten, uh, Yvonne Plomp, Daan Geluk en Rick Blokland. Uh, Mochten er nog meer zijn waar ik even niet van op de hoogte ben, zou je het mij straks even willen komen vertellen. Uh, en uh, ik zou ook graag willen horen, er zullen er misschien ook een paar zijn die helaas gehoord hebben dat ze niet geslaagd zijn, die willen we graag ook een bloemetje geven. Of degene die er een herexamen heeft. Dus weet je iemand die eindexamen gedaan heeft... geslaagd of het helaas niet gered heeft euh, binnen deze kerk... dan willen we ze graag een bloemetje aanbieden euh, namens ons allemaal. Dan euh, mocht je niet zo vaak in de Veenhardkerk komen... maar wel graag op de hoogte willen blijven van wat we hier allemaal doen. Euh, bij de uitgang ligt een boek. Je kunt daar je naam en je mailadres in zetten... en dan houden we je op de hoogte... Iedere maand geven we een nieuwsbrief uit waarin de laatste nieuwtjes staan. Dus uh, voel je vrij om daar je naam in te zetten. En mocht je naar aanleiding van de dienst nog vragen hebben, je kunt zo meteen altijd even naar me toe lopen. Dan kunnen we nog even verder praten. Dan uh, heb ik nog een laatste mededeling en dat is eigenlijk de collecte. We gaan uh, in de hele maand juni collecteren we voor Groot Nieuwsradio. De Groot Nieuws Radio, dat is een, een radiostation die zeven dagen per week uh, christelijke programma's uitzendt. Uh, voor heel veel mensen een bron van inspiratie. Alleen ze hebben um, ja, structurele steun nodig om te kunnen blijven bestaan. Vandaar dat wij de hele maand juni daarvoor collecteren. Uh, wilt u er nou meer over weten, het mailadres staat er ook onder. www.grootnieuwsradio.nl Dan kunt u er meer over bekijken. Uh, Zometeen na de collecte... Dan moet ik even spieken. Uh, na de collecte, dan zingen wij nog een lied en uh, mogen we de zegen ontvangen. En dan is er een, uh, een moment voor een lekker kopje koffie om nog even met elkaar na te praten. We gaan staan, dan gaan we het laatste lied zingen. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst. We hebben net een gebed om zegen gezongen. En de zegen die ik aan jullie mag meegeven, is een antwoord van God daarop. Het zit niet in de kracht van mijn opgeven handen, maar het is een belofte van God. Als je die zegen ontvangt, dat je naar huis mag gaan. Dat je de weg van je God mag lopen en dat Hij erbij zal zijn. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de kracht. Aanwezigheid van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.